Aangekondigd. Dat betekent niet dat er nergens gecontroleerd wordt, alleen dat ze niet vooraf bekendgemaakt worden. Tot zover de verkeerssituatie.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 Met nu ZFM luncht. U luistert naar ZFM lunch. Het lunchprogramma van CFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Begin van de Daverende Donderdag. Ja, we gaan weer keer hoor vandaag bij CFM. Kun je berekenen De Daverende Donderdag. beginnen met CFM Lunch. Dan Matchbox 2. En uh, de Muziekboulevard Live met Hans Wassenaar. Matchbox natuurlijk met Bart van der Meer. En we hebben ook nog... Nou, wat hebben we nog meer eigenlijk? Oh ja, we hebben Alternative FM natuurlijk. En we hebben natuurlijk ook nog tussen Apple Food Live vanavond met Cheryl. Ah, jongens, wat een feest van vandaag. Oeh, Dit programma wordt ook het feest, want Dolly is er. Dus Dolly er is, is het altijd feest. Ja, ik ben er weer. Lekker Dolly met Dolly. Ja, ja. Ben je klaar voor, Dol? Ik ben er helemaal klaar voor. Ja, ik ook. En we hebben weer de nodige lekkere muziek voor u klaarstaan. We hebben weer een 3-1 eentje vandaag van de dijk. Ja. Zo maar. Ook weer aangevraagd door een van de... Dat werkt trouwens wel. We hebben van die formuliertjes bij een paar cafés neergelegd en zo. En dan uh, gingen we gisteren even kijken En We hebben er toch weer een paar binnengehaald. Dat is wel leuk. Dus uh, u kunt dat nog steeds doen, hè? Ja, we doen er één per dag, dus het kan zijn dat u een paar weken moet wachten. Want uh, zitten we zitten nog voor twee weken vol, maar... Maar Ruud, ja, als je nou geen formuliertje hebt, als je nou nooit in de kroeg komt... Uh, zijn er kan er nog... je het dan op Z een andere manier ook doorgeven? Zijn er mensen die nooit in de kroeg komen? Ja, er zit er hier ook een aan tafel, die komt nooit ergens. Oh. Nee, maar hoe, hoe kan je dan... Als je zegt van, nou, ik, ik wil ook wel graag meedoen met die drie in één. Nou, gewoon opsturen, hè? Op stuur, drie... hè? Maar naar Facebook of? Ja, je kan het op Facebook zetten. Je kan een pb'tje naar Facebook sturen, naar onze Standvoort Lunchpagina. Uh, je kunt ook mailen naar, naar mij of naar, naar Angela of uh, zo. Dat gaan ook allemaal. Dus er zijn mogelijkheden genoeg hoor. Ja. En eventueel zelfs kun je ook tijdens de uitzending bellen naar de studio. Ja. Ja, ja. Dan wordt hij gewoon genoteerd in de computer gezet en dan komt hij ook aan de beurt. 5-7. 30393. Ja. Oh, die hier. 573-0393. Oké. Okay. Oh. 023-5731969. Juist. Dus dat kan allemaal. U kunt gewoon of naar de studio bellen. Dan noteren wij u drie in eentje op een formuliertje. En dan komt hij ook in de computer. En dan komt die allemaal. Maar hij allemaal. En kan... hoe laat uh, ga je dat altijd doen? Over twaalf, hè? Kwart over twaalf Elke dag, ja. kwart over 12. Elke maandag, donderdag. Nee, elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag om kwart over twaalf ongeveer. En je kan het nooit precies plannen. Ja, en eh. Uh, oh, leuke muziek ook vandaag, hè? Ja, een hele leuke muziek. Ja, ik, ik hoorde je net zo het een en ander uh, even proberen. Maar uh, dat wordt weer een heerlijk uh, ja, lunchuurtje rege, hoor vandaag, uh, mensen. Nou, twee uurtjes zelfs. Ja. Maar, oh ja, en wat hebben we ook nog natuurlijk. We hebben vandaag ook nog de vrijwilligersvacaturen van de week. Om kwart over één. Hele leuke weer. We hebben een hele leuke. Dus we gaan het weer uh, daarna <laughs> luisteren. En als u vrijwilligerswerk zoekt omdat u toch al veel tijd heeft en niks te doen hebt. Nou, dan kan je gewoon lekker daarop reageren. Want het zijn vaak hele leuke vacatures. Ja, en uh, we gaan natuurlijk een beetje reclame maken voor ons nieuwe programma. Hè? Vrijdag over de week gaat het van start. Ons nieuwe live radioprogramma bij CFM Zandvoort. Zandvoort draait door. Ik kan dat niet zoals Martijs dat kan. Moet je met een uh, brouw, ja. ja. maar. Draait door. Oh, jij kan het. Ah, oh, ik hang, ik hang. Ik ja. hoor het al. Zandvoort, Zandvoort draait door. Nee, ik kan ja. Vrijdag begint dat eh, om vijf uur. Dat gaat van vijf tot zeven. Live vanuit de studio. Ik, uh, en uh, mocht u dat bij willen wonen... eventjes aanmelden via redactie. apenstaartje .no. Daar kan natuurlijk ook de 3 in 1 naartoe. Ook? Ja. Ja, maar daar komt zoveel mail binnen de sneeuwtje misschien onder. <lacht> Dit is uh, Chef Special. Een nieuwe single. Leuk. On shoulders. Prachtige plaat. In een land of hope. There's a river running low. In een land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 Shoulders heet het nummer. Chef special, haarnissen bent, he, geweldig. Komt uit de omgeving. Een beetje regio reclame ook, dat ook nog eens een keer. Hartstikke leuke plaat, On Shoulders. Ja, moet moeten... Dit is Joe South. South. The games people play. En na deze plaat krijgt u de 3 en 1 van vandaag. Vandaag met als onderwerp De Dijk. Ook weer aangevraagd door een luisteraar, hè. Dus, ik denk dat ik dat zelf bepaalde Dat is aangevraagd. what <middels> Bye. De Games People Play. Als je goed in de tekst lacht, is het wel een beetje een aanklacht. Die verhaaltjes die je probeert in die spelletjes en zo. En dan vergeten dat het menselijk zijn. Joe South. Geweldige plaat was het. Dat wel. En uh, ja, het is zover hoor. De, de, de, ik heb even niet het lijstje bij de hand. Op 106.9 is... Ja. Zon, ja. Zandvoort en... Sommerhits. Nou, Sommerhits. We zitten in de herfst hoor. Hallo, goedemorgen. We zitten in de herfst. Mag ik u even zien? We zitten in de herfst. Ja, ik zei het al. Ik heb even niet het lijstje bij de hand van wie deze 3-in-1 heeft aangevraagd. Maar het is iemand uit uh, dat leuke café uh, Laurel Hardy. Het gaat om de dijk.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 I'm ...donderdag bij ZFM. Woehoe! De hele dag live radio. Dit was uh, De Dijk. Aangebracht door een luisteraar. En uh, dat kunt u ook doen natuurlijk als u dat leuk vindt. Moeten we dat gewoon doen. 3 in 1. Drie platen van één artiest. Of drie platen met een gezamenlijk onderwerp. Nou, dit was duidelijk. Dit was een uh, 3 in 1 van De Dijk. Dansen op de vulkaan als ze er niet is. En... ...ik kan het niet alleen.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 you closer than I ever did before and you'd never slip away and you'd never hear me say De 5 Seconds of Summer, wat ik zeggen 5 Summer uh, of Summer Jeltsie, hallo. 5 Seconds of Summer. No hey, hey. Oh, <laughs> en dat, dat heet amnesia. Daar komt het door natuurlijk. Sorry, is just a Dat vergeet je wel eens stiekem. 5 Seconds of Summer dus. Voor Zandvoort en de regio. Ja, en hier is het dan het regennieuws, vandaag gelezen door Dolly Tenpier. Ja, luisteraars, hier volgt het regionale nieuws van donderdag 2 oktober 2014. Zoals u wellicht in de media heeft vernomen, zal er op 2 oktober om 8 uur een extra raadsvergadering van de gemeenteraad van Zandvoort plaatsvinden. Deze vergadering kunt u bij ZFM integraal beluisteren. Via onder andere 106.9 FM in de ether, via de kabel op 104.5 FM... en via tv-kanaal 40 digitaal bij Ziggo. Op www.ccfmzandvoort.nl of via de CFM-app. Het volgende komt in deze vergadering aan de orde. Het college van burgemeester en wethouders vindt... dat er een einde moet komen aan het gebruik van een huisje... in de tuin van wethouder Cohen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 De coalitiepartijen in de gemeenteraad, de oudere partij Zandvoort, D66 en CDA... hebben om een spoedvergadering van de gemeenteraad gevraagd rondom de positie... en het functioneren van de heer Cohen als wethouder binnen de gemeente Zandvoort. Daarbij maakten zij bekend het vertrouwen in wethouder Cohen opgezegd te hebben... en de gang van zaken te betreuren. Zij zullen in deze extra raadsvergadering ook tekst en uitleg geven over de kwestie... De extra raadsvergadering is donderdag 2 oktober om 8 uur... en door de uitzending van deze raadsvergadering... komt de uitzending van Alternative Radio te vervallen. Wendy Moore is met haar paard Windsor geselecteerd... voor Nederlands Rabobank talentenplan. Dinsdag kwam de verlossende e-mail van de KNHS-afdeling Topsport Dressuur...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 en krijgt nu een compleet pakket aan trainingen en begeleiding vanuit de topsportafdeling van het KNHS, de Koninklijke Nederlandse Hippische Sport. Echt een mega sprong voorwaarts en een echte bevestiging dat ze zeer talentvol is. Met de status kan ze gebruik maken van de faciliteiten die het Olympisch Netwerk in onze regio biedt. Ook biedt een belofte-status bepaalde voordelen... in combinatie met wedstrijden, school en studie. Woensdag 22 oktober moet ze naar een speciale theoriemiddag... op congrescentrum Papendal, waar ze verdere informatie krijgt. Wendy gaat nu alvast aanstaande donderdag haar kuur op muziek... met Sabine en Marci op papier zetten... zodat de muziek kan worden uitgezocht en in elkaar gezet kan worden... zodat ze bij de junioren kan starten in de loop van de winter. De Amsterdamse waterleidingduinen vormen in het najaar het decor voor een fantastisch schouwspel. Tussen de vele bunkers stammend uit de Tweede Wereldoorlog... gaan enkele her honderden herten in het natuurgebied in oktober op zoek naar een partner om mee te paren. En de hertenbokken gaan de strijd met elkaar aan om de harten van de aanwezige hinden te veroveren. Om optimaal getuige te kunnen zijn van dit unieke fenomeen organiseert VVV Sandvoort de gehele maand oktober... op zaterdag, zondag en donderdag om half vier burlwandelingen. Tijdens deze anderhalf uur durende wandeling... gaat u samen met een gids van de paden af... om het geweldige paringsritueel van dichtbij te aanschouwen. En speciaal voor de jonge geïnteresseerden... wordt er in de herfstvakantie kinderburlwandelingen georganiseerd... Wilt u met onze gids meelopen? Koop dan vooraf uw voucher bij VVV Zandvoort. En uiteraard kunt u ook op eigen houtje het gebied verkennen. En ook dan koopt u uw entreekaartjes bij VVV Zandvoort. En wilt u meelopen met een van de beurwandelingen? Koop dan vooraf uw voucher bij VVV Zandvoort en wees er snel bij... want per wandeling is ruimte voor maximaal 20 personen. En voor meer informatie kunt u kijken op de website van www.zandvoort.nl Een ongeval met twee auto's op de westelijke randweg ter hoogte van de Kleverlaan in Haarlem heeft vanochtend voor veel vertraging gezorgd. Door een kopstaartbotsing zijn twee auto's op elkaar geknald. De twee inzittenden konden zelf uit het voertuig komen en zijn niet naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer kwam ter plaatse omdat de koelvloeistof uit een auto lekte. Een opmerkelijke vondst van de politie meer in de afgelopen nacht. Ze troffen een inbreker aan op de tuinkussens die hij kort daarvoor had meegenomen. De man verkeerde in een diepe slaap. De inbreker brak in, in een tuinhuisje aan de Etta Palmstraat in Hoofddorp. En daar ging hij onder meer met de kussens aan de haal. Comfortabel waren ze zeker, gezien de politie hem aantrof op de zojuist verkregen buit. De man is meegenomen naar het bureau voor nader verhoor. Zover het regionale nieuws. Gaan we nu over naar het weer. Weer of geen weer. Zomer of hardje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vanmiddag zijn er wolkenvelden met lokaal nog een klein beetje regen. Geleidelijk kan af en toe de zon doorbreken. In het noordwesten en in het uiterste zuiden kan de zon wat langer schijnen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 graden in het noordwesten... en 21 graden in het zuidoosten en daarbij staat nauwelijks wind. Vanavond zijn er veel wolkenvelden. Later in de avond en vannacht breekt vanuit het zuiden de bewolking en ontstaat mist. Op verschillende plaatsen kan dichte mist vormen en is het zicht minder dan 200 meter. Morgen trekt de mist langzaam op en in de middag zijn er zonnige perioden en stapelwolken. Het blijft droog met 20 graden aan de kust tot 22 graden in het zuidoosten. En het is een warme najaarsdag. Daarbij staat een zwakke, hooguit matige zuidenwind. Tot zover het weerbericht. Gaan we terug naar Ruud. Van de, van de Easy Beat. Er is een nieuwe CD uitgekomen van Genesis en die heet Archive. Het is niet alleen een werk van Genesis, maar ook van de aantal leden die daarin gespeeld hebben, zoals van Phil Collins, Peter Gabriel en uh, die andere. Oh ja, Mike Rutherford. Ja. Die schijnt jarig te zijn vandaag. Um, ik draai eventjes een uh, liedje van uh, Genesis. Pieter Gabriel. En dat was de titel. CD-box. Die heet Archive. Gewoon r kieven, Archive dus. En samengesteld door Phil Collins, Mike Rutherford en Tony Banks. De drie eigenlijk nog uh, aanwezige leden van Genesis, om het zo maar eens te zeggen. En behalve uh, materiaal van Genesis, uh, wat uh, heel belangrijk is, staan er ook solo-stukken van deze drie op. En dat is natuurlijk ook dat is een hele mooie combinatie omdat het schijnt zo te zijn volgens uh, mijn collega Bart van der Meer... dat uh, Mike Rutherford jarig is. Hij zou er geen muziek van draaien, zei hij. Nou, doe ik het al lekker. <laughs> zo. Mm. zo gaat dat. Uh, dit was Peter Gabriel en nu Mike Rutherford zelf... met uh, zijn band als opvolger van Genesis. Mike and the Mechanics. Dat is namelijk dezelfde man, hè? Ja. En dit nummer staat ook op die prachtige cd Archive... Het is een hele mooie CD-combinatie. Je kunt hem ook vinden bij iTunes en bij Spotify, natuurlijk, uiteraard. Het is een prachtige CD-combinatie van deze rasmuzikanten. Hier is Mike Rutherford met Mike en the Mechanics. En The Living Years: Every generation blames the one before. And all of their frustration Have told him in the living years. More oh, crumpled bits of paper filled with imperfect thoughts, still to conversations. I'm afraid that's all.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 Rutherford. De is van Genesis natuurlijk. Of hier nou toetsen is? Nee, toetsen is. Tony Banks en Phil Collins. En die hebben gezamenlijk drieën een prachtige verzameling samengesteld. Die heet Archive. Erg mooi. Werk van Genesis. Ook dingen die nog niet eerder op een verzamelaar gestaan hebben. En aangevuld ook met solowerk van Peter Gabriel, Tony Banks en Phil Collins en Mike Rutherford. Een hele leuke verzameling. Dit waren Mike en de Mechanics. Waar Mike Rutherford dus in zat. En dat nummer dat heette dus uh, Living Year. Ah, Raymond. Ik heb gezongen in Aalst, Puty. Cheveux la Genoel zelden.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 De ander op percent. Degene die, zoals ik, werken op het sentiment, worden door het leven niet lang verwend. Ze worden zot. ze willen In een kabel op het strand, in de lift, op de tram, op de vloer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 Al oh, heeft hij zijn smoeltje niet meer. Je veux l'amour, je l'amour. Voor mijn slapeloze vrouw, van tranen nat. Als ik thuis kom strand zat, om vier uur s ochtends, je veux l'amour. Voor mijn vrienden, die ook vanavond weer de weg naar mijn optreden niet vinden. Je, je, je, je, je, je, die haar veel vergat voor abortus op weg naar Amsterdam, Chanvel Amour! Nu niet denk ik niet direct niet te bieden in maar nu mensen de wel de street ooit een abortus! Chanvel Amour! Nou, hij heeft het kennelijk nogal nodig, ja? Zou iemand tekort komen of zo? Je zou het bijna denken dat wat tekort komt. Raymond van het Groene Woud was dat. Met een geweldige jeveux l'amour. Ja. En er zijn van die artiesten die... Op 106.9. Die zijn het daar mee eens, hè? Ja, die zijn het daar echt wel mee eens. Oké, okay, nog eentje van Eric Clapton van zijn laatste CD in appreciation of J.J. Kale. They call me the breeze. One, two,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 de man die afgelopen weekend in Utrecht werd opgepakt is niet de serie aanrander waar de politie naar zoekt. Zondagochtend werd een man van 26 uit Zeist aangehouden in het centrum van Utrecht. Kort daarvoor zou hij een vrouw van 19 hebben aangerand. Na zijn aanhouding werd er een DNA-onderzoek gedaan om te kijken of hij te maken heeft met eerdere aanrandingen in Utrecht. Uit de test blijkt nu dat hun DNA-profielen niet overeenkomen. De serieaanrander waar de politie naar zoekt heeft zeker drie keer toegeslagen. Volgens zijn slachtoffers is het een zwarte man tussen de 30 en 40 jaar oud en spreekt hij goed Nederlands. Philips gaat in beroep tegen een boete van 368 miljoen euro die het moet betalen aan het Amerikaanse bedrijf Massimo. In een rechtszaak oordeelde een Amerikaanse jury dat Philips twee patenten schendt van technologie om via vingertoppen de hartslag en het zuurstofgehalte in bloed te meten. Maar volgens Philips zijn de patenten ongeldig omdat de technologie voor de hand ligt en de patenten onduidelijk zijn omschreven. De geplande fusie tussen de grote FNV-bonden dreigt vertraging op te lopen, meldt het Financiële Dagblad. De ondernemingsraad van FNV-bondgenoten is naar de rechter gestapt om het fusiebesluit teruggedraaid te krijgen. Bondgenoten zou samengaan met FNV-Kiem, FNV-Bouw en Advocabo FNV. De OR van FNV-bondgenoten maakt volgens de krant bezwaar vanwege de ontslagen die door de fusie nodig zijn. Ook zou er onduidelijkheid zijn over financiële risico's en de meerwaarde van de fusie. Het weer, veel wolkenvelden en wat lichte regen. In de loop van de dag vooral in het noordwesten en zuidoosten ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op taan 27 van Breda naar Gorkum staat dus Nieuwe Dijk en Gorkum 3 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.